6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn door een tornado... zeker 51 mensen om het leven gekomen. Veel gebouwen zijn met de grond gelijk gemaakt... waaronder een middelbare school in het plaatsje Moore. Zeker zeven leerlingen zouden zijn omgekomen. De tornado in Oklahoma was anderhalve kilometer breed. Er werden windsnelheden gemeten van ruim 300 kilometer per uur. De verwachting is dat het dodental van 51 nog verder oploopt. Gisteravond zijn de eerste bloemen neergelegd... bij de vindplaats van de lichamen van de broertjes Ruben en Julian uit Zeist. De politie had het gebied bij koten kort daarvoor vrijgegeven. In de gemeentehuizen van Zeist en wijk bij Duurstede... liggen straks vanaf half negen registers. Tienduizenden mensen hebben al op internet hun medeleven betuigd. Ontwikkelingslanden lopen veel geld mis... door het fiscale beleid van westerse landen. Dat zegt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib... Met lage belastingtarieven proberen westerse landen, waaronder Nederland, multinationals te lokken. Die vestigen zich daardoor niet in ontwikkelingslanden... waardoor die landen volgens Oxfam-Novip 107 miljard euro aan belastinginkomsten mislopen. De rechtszaak tegen de oud-dictator van Guatemala moet worden overgedaan. Dat heeft het constitutionele hof bepaald. Oud-dictator Rios Mont werd eerder deze maand tot 80 jaar cel veroordeeld... vanwege de moord op ruim 1700 Indianen begin jaren 80... Wegens fouten in de procesgang is dat vonnis nu vernietigd. De toetsenist van The Doors, Ray Manzarek, is overleden. Hij is vooral bekend van het orgelriedeltje in het nummer Light My Fire. Na de dood van zanger Jim Morrison bleef Manzarek actief in de muziek. In 2002 wilde hij opnieuw de naam The Doors gebruiken, maar van de rechter mocht dat niet. Ray Manzarek is 74 jaar geworden. Het weer het wordt een grijze dag met af en toe regen. Eerst ook nog kans op mist. Langs de oostgrens kan later vandaag de zon doorbreken. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. Met al een file op de A7 Hoorn richting Zaandam. Er staat 3 kilometer tussen Afritzaandijk en Zaandam. En daar is ook door een ongeluk de linkerrijstrook dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Het is dinsdag 21 mei, goedemorgen. Het laatste nieuws over de schade die de tornado's aanrichten in Oklahoma... hoort u zo dadelijk van correspondent Wessel de Jong. Na aanleiding van Julian en Ruben praten we vanochtend over de rol en werkwijze van jeugdzorg. Dat doen we met de vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland. Almere wordt waarschijnlijk het nieuwe schaatscentrum van Nederland. Reacties op de plannen hoort u vanuit Heerenveen, waar de teleurstelling groot is. We praten erover met hoogleraar sporteconomie Ruud Koning belastingontwijking via brievenbusfirma's. In Nederland kost ontwikkelingslanden veel geld. Oxfam Novib trekt aan de bel. SP wil scooterhufters aanpakken. Duitsland heeft ruzie met Hongarije. En Mino Remmers leert vanochtend meer over brandwonden, Mino. Want er komen artsen uit Irak naar Beverwijk. In 2011 waren er duizend brandwondenbehandelingen in Irak. In 2012 waren dat er 2000. En de muziek onder andere vanochtend van de Stereophonics. At the red light, a dress I'm sure of, but it's not just right. Even minuten over zes, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uur. Tientallen doden en enorme schade in de Verenigde Staten door tornado's. Grootste zorgen gingen uit naar het plaatsje Moor, waar twee scholen zijn weggevaagd. Een CNN-verslaggever was live in de uitzending toen kinderen onder het puin vandaan werden gehaald. Ik heb nooit iets zoals dit in mijn 18 jaar uh, covering tornadoes tornado's hier in Oklahoma City This Dit is zonder question de meest terrific. So, was... Oké, okay. Lance, <laughs> we listen, we need to get this information. Even ervaren verslaggever over overmand door emoties, maar zijn collega's in de studio hielpen hem er doorheen. We horrific is, in Plaza Tower Elementary School gentleman was graders. Is that correct? That is correct. I'm uh... Ik racete zo snel mogelijk over daar. Alright, we hebben veel mensen die proberen te helpen. En nu blijkt zijn er in die school wel dodelijke slachtoffers gevallen, zegt correspondent Wessel de Jong. Het laatste cijfer is dat er uh, 51 doden zijn gevallen, waaronder zeven kinderen. Uh, zeven kinderen uit de school die dus totaal vernietigd is. Nou, in die school worden nog zo'n uh, 20 tot 24 kinderen vermist. En daar wordt dus nu met, uh, met man en macht naar gezocht. Het is hier nu donker, dus er zijn lampen aangerukt en heel veel brandweermannen die dus nu door het heen gaan, Maar ja, het, het, het wordt ook steeds benauwder of die 20 kinderen dan ook nog daadwerkelijk in leven zijn natuurlijk. Over een half uurtje spreken we uitgebreider over de tornados in Amerika met Wessel. Er is natuurlijk al heel veel over gezegd en geschreven. Maar nu lijkt het er toch echt op dat de nieuwe schaatstempel van Nederland in Almere komt. Adviseert een commissie aan de Schaatsbond en NOC NSF. Het advies is nog niet openbaar, maar de NOS heeft het. En economieverslaggever Bart Kamphuis vertelt wat erin staat. De drie contestanten worden met elkaar vergeleken. Dat zijn dan Zoetermeer die het transportium zou willen gaan bouwen. Een grote moderne ijsbaan samen met de grote inbreng van het bedrijfsleven. Tialf, de, de, de tweede, de bestaande ijsbaan, die zou helemaal gemoderniseerd gaan worden. En de winnaar dus uiteindelijk het ijsdome in Almere. Ja, wat kost dat eigenlijk, zo'n moderne schaatsbaan? 183 miljoen euro. Schaatshistoricus Marnix Koolhaas vindt dat men in crisistijd... niet over één nacht ijs mag gaan, als het over zo'n bedrag gaat. Als je een baan van 183 miljoen op dit moment uh, neer wil zetten... ja, dan uh, denk ik dat je dat wel even goed moet laten doorrekenen. En dat mm. niet alleen uh, KNSB en, en NOC en NSF daar, uh, naar zouden moeten kijken. Schaatskampioen Sven Kramer loopt nou niet direct warm voor een nieuwe baan in Almere. Eigenlijk zou hij liever in Herenveen zijn rondjes blijven schaatsen. Ik ben natuurlijk wel kind van Pial. en uh, Ik ben hier opgegroeid en uh, ja, ik, ik zou hier graag blijven schaatsen. Maar alhoewel, natuurlijk is het goed voor de schaatsport als er een... Uh, hypermoderne ijsbaan komt. En als het in Almere komt, weet je, dan ben ik er ook heel blij mee. Want uiteindelijk is het gewoon goed voor het Nederlandse schaatsen. Er is opnieuw kritiek op het Nederlandse belastingregime... voor multinationals. Oxfam Novib heeft berekend dat ontwikkelingslanden... een half miljard aan steun mislopen... omdat grote ondernemingen amper belasting betalen in ons land. Het is zo dat Nederland echt uh, de kampioen is... als het gaat om het doorsluizen van geld... Uh, ruim uh, 6 miljard euro per jaar gaat Nederland uh, door. En dat is uh, ja, het grootste zo'n beetje ter wereld. En dat is ook tien keer zoveel als ons uh, bruto binnenlands product. En Oxfam Novo doet ook een aantal voorstellen... om de Nederlandse belastinginkomsten te laten stijgen. Wij willen dat Nederland een aantal maatregelen neemt. Ten eerste moet ze meer eisen stellen aan uh, wat nu postbusfirma's zijn. Er moet gewoon economische activiteit in Nederland zijn en niet alleen maar een, een brievenbuskantoortje waardoor je geld uh, kunt rondpompen. Ja, want anders dan uh, zijn deze bedrijven niet gevestigd in de ontwikkelingslanden en zo lopen ze dus geld mis. Uh, een nieuwe belastingaanpak zal niet alleen voordelig zijn voor de ontwikkelingslanden, zegt de Tom van der Lee van Oxfam. Nederland een onderzoek aan te meer dat als de rekenkamer vraagt om nou eens precies in kaart te brengen hoeveel het Nederland niet alleen opbrengt, maar vooral ook kost eh, belastingontwijking. Want het, het kost inkomsten in ontwikkelingslanden, maar ook in Nederland zelf. Later in de uitzending komen we hier nog op terug. De intro van Light My Fire van The Doors, bedenker van dit orgelloopje, is Ray Manzarek. Hij is overleden aan de gevolgen van kanker. Toetsenist Manzarek was een van de oprichters van The Doors, samen met zanger Jim Morrison. Morrison schreef de meeste songs voor de band, maar Light My Fire was een uitzondering. Op het einde van de opnames van hun debuutplaat kwamen ze nog een nummertje tekort om het album te vullen. Then Jim said, Hey, you know what? We don't have enough songs. You know, why don't you all guys go and try and write some too? You know. En toen gingen de andere doors dus aan de slag. De gitarist kwam met een akkoordenschema, de drummer met een beat... en toen ontbrak er nog maar één ding. En hoe do we de the song? We kunnen niet gewoon... Want dat is de riff van de zong. En ik weet niet, uit de betere angels van mijn ongevoegde mind... Came... Bedacht. Menzerek, dus dat. Hij is 74 jaar geworden. We kijken voor u vanochtend voor het eerst in de kranten. En dan zien wij veel lichtjes, lampjes, vaccinelichtjes, kaarsen. Um, dat heeft natuurlijk alles te maken met de broertjes die um, gevonden zijn. Toen was het laatste sprankje hoop verdwenen, schrijft het AD op de voorpagina. Uh, Nederland heeft, leeft massaal mee met de familie van Ruben en Julian en een foto op de voorpagina. De zusjes Vivian, Iris en Elvira uit Koten herdenken Ruben en Julian in uh, een kerk in hun dorp. Heel groot op de Telegraaf ook een foto van, een foto van beide broertjes met de theelichtjes daarvoor en twee kaarsen daarnaast. Uh, onder toezicht plaatsing broertjes te laat. Onderzoek naar falen jeugdzorg is de kop boven het artikel. Hulpverzoek van de moeder is niet serieus genomen, zegt de telegraaf. Ja, en diezelfde foto, maar dan wat meer ingetogen op de Volkskrant-voorpagina. Uh, en daar een analyse van de um, enorme rouw die gevoeld wordt op dit moment. Uh, publieke rouw in een nieuwe kerk is de interessante kop. Uh, op deze manier, door mee te zoeken, door massaal te rouwen... creëert een seculiere samenleving haar eigen rituelen. Om met goed en kwaad om te gaan, schrijft Peter Giezen van de Volkskrant. Ook trouw heeft het vergroot op de voorpagina. Maar Rauw naar Fonds Lichamen is kop boven het kleine artikeltje. De foto daarnaast is groter. Een moeder die twee kaarsjes zet bij de school van de jongens. Twee shampootjes met theelichtjes erin, met vleugeltjes eraan. Ook nog ander nieuws in de kranten: bijvoorbeeld Introuw. Um, het plan voor ongekende energiebesparing. Met een landelijk voorlichtingscampagne wordt volgend jaar... de grootste energiebesparingsoperatie ooit in gang gezet. Overheid, energiesector en milieubeweging willen in 2014... volgend jaar dus aftrappen voor de grootste operatie ooit. En NRC Next, de voorpagina daar is gewijd aan de eindexamens. Mensen, allemaal even klagen, staat daarvoor op, op de pagina... met allemaal uitroeptekens erachter. En dan tussen haakjes daar weer achter, alsof je dan opeens een voldoende hebt. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Hoor u met Kiss on My List. Ja, tien bovenaan. minuten voor half. Oeh. Zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Myno Remmers, vertel eens, wat ga jij doen vanochtend? Wij gaan op bezoek, uh, we staan nu bij het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. En daar aangevestigd is het bekende brandwondencentrum van Beverwijk. En daar komt deze ochtend... Rond de klok van 8 uur bezoek uit Bagdad. Jawel, drie Irakse chirurgen met enkele verpleegkundigen komen hier naartoe naar dit expertisecentrum om daar meer te leren over uh, ja, brandwonden. Daar hebben ze wel ervaring mee in Bagdad, maar ze hebben niet zo'n brandwondencentrum zoals wij dat hier hebben, waar alle expertise onder één dak is. Ja, en dat het hard nodig is, dat mag maar blijken uit de actualiteit. Bijvoorbeeld gisteren nog was er weer een autobom in Bagdad. Wie nu dan in de wereld, wie nu dan de mensen, de is verklet, de dit soort dingen dus. Het is aan de orde van de dag helaas nog steeds... na al die ellende die er in de voorgaande jaren is geweest. Want het zijn niet alleen de bermbommen die afgaan en die autobommen... maar denk bijvoorbeeld ook aan die zelfverbrandingen... die je nog wel eens in het nieuws ziet uit protest. En uh, ja, dan komen die mensen uiteindelijk toch ook terecht... bij die chirurgen als ze het al overleven. In 2011 waren er duizend behandelingen met brandwondenslachtoffers... en in 2012 was dat het dubbele. En in Irak ontbreekt speelingsverband specifieke kennis. Uh, we gaan straks luisteren naar onder andere Paul van Zuilen, die is uh, arts hier in, in Beverwijk, en hem maar eens vragen wat hij die Iraakse collega's allemaal gaat vertellen. Waar is nou in Baghdad behoefte aan en uh, ja, waarom komen die artsen hierin en is Beverwijk niet naar Baghdad gegaan? Dat vraag ik me ook nog af, hè, want je zou natuurlijk ook om kunnen draaien dat je daar in Baghdad de situatie dan ook veel beter kunt bekijken, maar daar zal ongetwijfeld over nagedacht zijn. Dus dat gaan we zomaar eens horen hier in het brandwondencentrum in Beverwijk. Beverwijk. En ik heb begrepen dat we, behalve op de OK, overal bij mogen zijn. Om acht uur worden de chirurgen uit Bagdad verwacht. Kijk eens aan. Nou, we zijn benieuwd. Mayno Remmers vanuit Beverwijk vanochtend. Al een week lang is er niets meer vernomen van oud-volleybal-international Ingrid Visser en haar vriend Lodewijk Severijn. Ze wordt laatst gezien in de Spaanse stad Moersia, in het zuiden van het land, en de politie is nu naar het stel op zoek. Ja, we beginnen dan. Nou, bijvoorbeeld bij het hotel waar Ingrid Visser en haar vriend het laatst zijn gezien. Onze correspondent Jessica van Spengen ging daar ook heen. Sí, bueno, ella estuvo aquí jugando en el Voli Murcia durante, no sé, cuánto tiempo, pero durante un tiempo y bueno, era conocida aquí en Murcia y nosotros particularmente en el hotel la conocíamos porque había estado otras veces alojada. Ingrid is een bekende in het hotel, vertelt de manager. Ze kwam hier al vaker, ook in de tijd dat ze hier nog volleybalde. Ze heeft een aantal seizoenen bij een grote volleybalclub gespeeld. En ze woonde hier daarom ook een tijdje. Er hangen hier allemaal kopietjes in de hal. Des verdwenen. Een Hollandse echtpaar. Sinds maandag worden ze vermist. Mocht u iets weten, neem dan alsjeblieft contact op. En daaronder de foto's van Ingrid Visser en Lodewijk Severijn. Bueno, ellos el lunes por la tarde, en el hotel. Maandag checkten ze in. Dinsdag vertrokken ze voor een afspraak. En daarna hebben we ze niet meer teruggezien. Het komt wel vaker voor dat mensen even niet terugkomen. Ze gaan dan bijvoorbeeld een nachtje naar het strand. wat hier dichtbij is. Daarom sloeg niet iedereen hier gelijk alarm. Ja, Ingrid valt op door haar uiterlijk. Una característica física que que llama la atención. En daarmee doelt ze op de lengte. Ingrid is 1,91 meter lang en dat is in Spanje een behoorlijke lengte. Sí. Een bueno, no bueno, Jongen achter de balie heeft nog kort met haar gesproken. Voor hem was het niet zo'n opvallende verschijning, zegt hij. Hij is wel gewend aan lange mensen. Hola, qué tal? Muy bien, y ya está. Het is een aardige dame, zegt hij. De kamer waar het stel sliep is inmiddels leeggehaald. Er lagen spullen, bagage. Maar dat heeft de politie allemaal meegenomen voor onderzoek. De dochters van Lodewijk Severijn zijn inmiddels in Moersia met hun moeder. Ze praten al de hele dag met de politie... maar ze willen voorlopig even niet de media te woord staan. Jessica van Spengen in Moersia in Spanje. Het is... Uh... Acht minuten voor half zeven. We gaan terug naar Eigenland, naar de nieuwe Waalbrug. De Takitusbrug, zo heet die officieel. In de volksmond natuurlijk, zoals ik zei. De nieuwe Waalbrug. En sinds een paar uur is die open voor verkeer. De brug ligt naast de oude Waalbrug bij Ewijk. Dat is het nummer één fileknelpunt van Nederland. En als het goed is, behoren die files daar nu heel snel tot het verleden. Marijn Rutte van Rijkswaterstaat, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het goed nu met de nieuwe brug? Ja, ik heb zojuist even contact gehad met de verkeerscentrale... en die melden mij dat het verkeer uh, nu vlot doorstroomt. Kijk eens aan, dus geen problemen zoals we gezien hebben... rond bijvoorbeeld uh, Amsterdam... bij de opening van uh, de nieuwe Koentunnel, de tweede Koentunnel. Enorme files daar. Men hoeft hier niet te wennen, kennelijk. Ja, we zitten natuurlijk nog voor de ochtendspitsen. We praten nu over half zeven. Dus het verkeersbeeld is op dit moment dat het allemaal uh, goed doorstroomt. Dus het is maar even afwachten hoe zich dat uh, de komende uur ontwikkelt. Okay. Maar we hebben... Uh, Goede hoop dat het allemaal goed door blijft lopen. Het verwacht u dat soort problemen? Is de verkeerssituatie de is veranderd? Niet. Nee hoor, de verwachting is niet. De verwachting is dat het verkeersbeeld uh, vrij duidelijk is voor de weggebruiker dat men niet hoeft te wennen. Hm. Nou, toch, meneer, het is de situatie wel een beetje vergelijkbaar. Hè? Want de oude koentunnel wordt dan nu gesloten, of is nu gesloten en wordt gerenoveerd. Dat geldt ook voor de oude brug. Die is nu ook dicht. Ja. ja, dat is correct. Maar we hebben nu uh, vanochtend in zuidelijke richting een extra reis ook in gebruik genomen. Aha. Tot uh, afgelopen weekend hadden we maar twee rijstroken richting het zuiden. En vandaar uh, dat we ook al knap op het nummer 1 waren. Vanochtend hebben we dus een extra rijstrook richting het zuiden in gebruik genomen. Dus daardoor uh, 50% extra capaciteit. En daardoor verwachten we een, een flinke afname van de files als zal op Maar het, het wordt pas echt beter als ook die oude brug er weer helemaal bij komt. Ja, uiteindelijk uh, de duurzame oplossing is uiteraard als er twee keer vier beschikbaar komt. Twee keer, twee keer vier rijstroken? Ja, ja. precies. Nou, ja, het weer zit niet mee, hè. het is regenachtig. Dus dat helpt natuurlijk niet. Nou, hier in het oosten van het land met uh, oh. het zonnetje. Nee. Nou, oh, dat is niet waar. Ja, <laughs> ja graag waar, graag waar. Weet ik zie hier ja, heel en schaduwen. Hij wel, hoor. Ja, dat dus <laughs> is net een goede gang. Nou, uh, geniet van de zon, zou ik zeggen, meneer Rutte. En, en misschien moeten we even nog bellen aan het eind van de uitzending met elkaar. Kijken hoe het gegaan is vanochtend. Ja hoor. We Dank dan u wel? wel. Tot later. Ja, Dag Tot meneer ziens. Rutte. Dag. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Na dit seizoen vertrekt trainer José Mourinho bij Real Madrid. Na drie jaar is het wel genoeg geweest, maakte de voorzitter Florentino Pérez bekend op een persconferentie. Hemos llegado al acuerdo de dar por finalizada la relación contractual al término de esta temporada. Tanto el club como el entrenador coincidimos en que es el momento adecuado para dar por finalizada esta relación. Ja, Mourinho had nog een contract voor drie jaar bij Real... maar volgens Perez zijn de club en Mourinho overeengekomen... dat dit het juiste moment is om de samenwerking te beëindigen. Mourinho won met Real Madrid één keer de landstitel, de Spaanse beker en de Spaanse Supercup. De verwachting is dat Mourinho volgend seizoen terugkeert naar Chelsea, zegt correspondent Edwin Winkels. Dat is de verwachting. Hij is, uh, bovendien begin dit jaar uh, is hij al regelmatig met zijn vrouw en kinderen in Londen geweest om een huis te kopen, het nieuwe huis in te richten. Dus het huis staat helemaal klaar ergens in Londen. Ja, Mourinho dus naar Chelsea en Carlo Ancelotti moet dan zijn opvolger worden in Madrid. Ja, als Ancelotti op een gegeven moment tegen Leonardo, de technische directeur van Paris Saint-Germain, ze zegt van ik wil weg, ik ga naar Real Madrid. Dan kunnen we aannemen dat ongeveer overmorgen uh, Real Madrid bekend maakt dat Ancelotti de nieuwe trainer is. Al dus zetten we in de winkels correspondent in Spanje. Geen grote nationale en internationale schaatswedstrijden meer in Tialf, in Heerenveen. Maar in het Ice Dome in Almere, als het aan de beoordelingscommissie van de Nederlandse schaatsbond en NOC-NSF ligt, gebeurt dat vanaf 2016. In ieder geval tien jaar is Almere dan het schaatscentrum van Nederland, zo is de bedoeling. Sven Kamer had dat toch misschien anders gezien. Ik ben natuurlijk wel kind van Tialf. Uh, ik ben hier opgegroeid en uh, ik, ik zou hier graag blijven schaatsen. Maar alhoewel... Ik, ik... Natuurlijk is het goed voor de schaatsport als er een uh, hypermoderne ijsbaan komt. En dat hij uh, de omstandigheden overtreft en de trainingsfaciliteiten overtreft van het huidige TIA. En als het in Almere komt, weet je, dan ben ik er ook heel blij mee. Want uiteindelijk is het gewoon goed voor het Nederlandse schaatsen. Maar als, uh, ja, als uh, Friesen hier, jongens van de streek, zou ik het natuurlijk fijn vinden als hij als hier komt. Schaatscoach Jacori zit Almere wel zitten. Als het allemaal zo wordt als ze uitleggen, zou, zou de schaatsport er in ieder geval bij gebaat zijn. Ja, want ten opzichte van Tijal Venerenveen ziet Orie in Almere flink wat verbeterpunten. Kijk naar trainingsmogelijkheden, een trainingsbaan en nog sneller ijs en betere faciliteiten om uiteindelijk te kunnen trainen. Ja, die, die, die zijn allemaal wel, dat vind je allemaal terug in de plannen van Almere. Russische wielrenner Dennis Menschow stopt op 35-jarige leeftijd. Voormalig Rabo-renner wilde dit seizoen graag nog in actie komen in de Giro. Maar een blessure gooide de route in te eten. Menchoff won als renner van de Rabobank ploeg onder andere de Ronde van Spanje twee keer. En ook één keer de Giro. Tot zover het sportoverzicht. Na half zeven spreken we correspondent Wessel de Jong over de tientallen doden in Oklahoma vanwege de tornado's daar. Dit is Radio 1.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 In de gemeentehuizen van Zeist en Wijk bij Duursteden liggen straks van half vanaf half negen condoleanceregisters. Ontwikkelingslanden lopen veel geld mis door het fiscale beleid van westerse landen. Dat zegt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novip. Met lage belastingtarieven proberen westerse landen, waaronder Nederland, multinationals te lokken. Die vestigen zich daardoor niet in die ontwikkelingslanden, waardoor die landen volgens Oxfam Novip 107 miljard euro aan belastinginkomsten mislopen. De toetsenist van de Doors, Raymond Zarek, is overleden. Hij is vooral bekend van het uh, orgelspel in het nummer Light My Fire. Raymond Zarek was 74 jaar. En het weer nog bewolkt, nevelig en plaatselijk regen of motregen. Langs de oostgrens, later mogelijk wat zon. En het wordt 12 tot 14 graden. Bij de ANWB zit Jolanda van der Velden. Jolanda, hoe is het uh, zo vroeg op de weg? Nou, het is al uh, vroeg druk, heb ik het de indruk. Uh, 35 kilometer, maar dat heeft alles te maken met de eenzijdige aanrijding op de A7 van Hoorn naar Zaandam. Daar staat tussen Afrit Averhoorn en Zaandam inmiddels 16 kilometer file. Bij Knoop en Zaandam is de linker reis ook dicht. Dus het duurt eventjes voordat je via de A8 bij de Nieuwe Koentunnel bent vanochtend. Voor de rest, ja, gewone drukte een beetje bij Rotterdam en ook bij Utrecht. Wat langere files richting Rotterdam op de A5. 15 richting Europort bij Rotterdam-Charlo's 4. En verderop bij Spijkenissen nog 3 kilometer. Okay, geen problemen bij de Waalbrug, dus begrijp Nog ik. niet. Nee, we nou, houden we in de gaten. Dankjewel. En zo dadelijk gaan wij eens even tijd in uh, terug in de tijd. Want wie heeft Australië eigenlijk ontdekt? De fonds van een aantal munten zet de geschiedenis op zijn kop. Bij ons. Uw vermogen verdient serieuze aandacht. Een doordacht aanvalsplan voor uw beleggingen.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 In Vroege Vogels TV, de steenmarter. Hij knaagt alles kapot, pist de boel onder, maar bestrijden mag niet. Wat dan? En ook de damherten in de waterleidingduinen zorgen voor problemen. Prachtig om te zien, maar voor de duivel niet bang. <klaar> Vroege Vogels TV, vanavond, tien voor half acht, bij de Vara op Nederland 2. Ik ben Mathilde Santing, zangeres. Ik heb een hele mooie hersenhelft, De creatieve helft. Ik ben Lucas Ellerbroek, stedenkundige...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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, u heeft inmiddels gehoord, in de Amerikaanse staat Oklahoma... heeft een monster-tornado huisgehouden. In het plaatsje Moore werd een school totaal verwoest en daarbij zijn tenminste twintig kinderen om het leven gekomen. De totale dodenstel staat nu op 51, maar dat zou nog wel eens kunnen oplopen. President Obama heeft inmiddels de gebeurtenissen daar uitgeroepen... tot een grootschalige ramp. Contact nu met Washington, met correspondent Wessel de Jong. Uh, Wessel, wanneer sloeg deze tornado toe? Die tornado sloeg toe om vier uur s middags, aan het eind van de middag. Nou, op het moment dat die tornado toesloeg waren er nog 75 kinderen in de school. Daarvoor werd toen in eerste instantie uh, werd daarvoor gevreesd. Nou, blijkt toch dat een aantal heeft weten te ontkomen of is geëvacueerd. Uh, dus twintig kinderen zijn dus uiteindelijk omgekomen... Hopelijk dat het aantal kinderen dat dus, uh, is omgekomen doodsgaan... dat dat niet te ver meer oploopt. Maar er zijn nog steeds op dit moment daar nog ouders in onzekerheid. Het is ongelooflijk, hoe deze tornado heeft huis gehouden. Hoe groot is de ravage inmiddels? Het is, een, het is een gigantische tornado geweest, wat ze hier echt nog nooit hebben gezien. En ze zijn er wat gewend, daar in Tornado Alley, zoals het gebied uh, daar heet. Uh, hij had een heel breed spoor. Deze tornado, van zo'n zo bijna vier kilometer breedte. Dat is uh, ongekend. Uh, nou, door een heel dicht bewoond gebied uh, ging hij vervolgens ook nog eens hield zo'n 40 minuten lang hield die huis. Dus 4000 huizen zijn echt uh, compleet met de grond gelijk gemaakt. Dus hopelijk dat het aantal slachtoffers, de kinderslachtoffers, dat dat uh, gelijk blijft. Maar de andere slachtoffers, dat aantal grote kans dat dat uh, nog zal toenemen. Dat staat dus nu op 51, dat cijfer. We zien op allerlei kanalen natuurlijk ook de beelden daarvan Wessel. Het is een enorm ding, echt een monster tornado. Ja, dat zie je toch aankomen. Zijn de mensen niet gewaarschuwd? De mensen zijn zeker gewaarschuwd. En het was natuurlijk al een paar dagen, twee dagen was het al heel onrustig in het gebied. Maar deze is toch heel sneaky, toch heel snel geland, zoals ze dat dan noemen. En de waarschuwingstijd die bedroeg toch niet heel veel meer dan acht tot twaalf minuten. Dus vandaar dat uit die, die Plaza Towers lagere school de Oudere kinderen daarvan, die konden nog gemakkelijk wegkomen. Maar het zijn dus juist de jongere kinderen, die konden niet wegkomen. En die zijn getroffen. En dat maakt het, uh, het verhaal natuurlijk zo treurig. Nou kan ik me voorstellen, Wessel, dat um, door die enorme vernietiging... er inmiddels ook wel wat te horen valt vanuit het Witte Huis? Ja, Obama heeft zich natuurlijk uh, direct gemeld. Uh, hij steunt in ieder geval natuurlijk ook uh, de gouverneur van het gebied... Uh, die ook zojuist uh, heeft gesproken heeft de verzekering gegeven, wat ook de gouverneur deed, als er iets van bureaucratische oponthoud of problemen zijn, ik zal ze meteen uit de weg ruimen. Dus er is inderdaad een hele grote operatie nu aan de gang. Ja, het is dus niet zozeer meer een reddingsoperatie, maar een, een bergingsoperatie geworden. Lampen zijn er bij die school opgesteld. Er stomen nog steeds meer politiemensen en brandweermannen toe. Er komt natuurlijk ook allerlei publiek dat wil meehelpen om, om te zoeken en zo, maar die, die worden geweerd. Die moeten zich vooral, moeten vooral op een afstand blijven. Goed. Wessel de Jong vanuit Washington, dankjewel Wessel. Later in deze uitzending weer over de tornado's en de gevolgen. Mocht er nieuws binnenkomen, dan melden we dat uiteraard direct. De racewagens stonden klaar, deelnemende coureurs waren bekend, het circuit was geboekt. Niets stond de start van de nieuwe Autosportklasse Formule Renault 1,6 in de weg. Dacht de organisatie. Tot de test op het circuit van Zandvoort vorige week. En toen was er een acuut probleem. De auto's bleken namelijk extreme herrieschoppers te zijn... en de race hing aan een zijde draadje. Redder in nood, een uitlaatspecialist uit Gelderland. Nou, ik kreeg een uh, telefoontje woensdagmiddag. Toen uh, zei de man aan de andere kant... Uh, we kregen uw uh, telefoonnummer, want we zitten op een probleem. We rijden op Zandvoort met de nieuwe klasse... en ik begon al te lachen bij mezelf... want ik ken het probleem van circuits tegenwoordig. Te veel herrie. Juist. zeiden, we maken te veel geluid en we mogen niet meer rijden. En dan bellen ze u, Miele Pajic, want u heeft een bedrijf, een tuningbedrijf heet dat, ja. in Gendringen, ja. bij Doetinchem. Klopt. En wat maakt u daar? Ik heb zelf een uh, raceteam gehad en ik ben uh, een aantal jaren ook een Grand Prix-coureur geweest, motorsport en alles. Dus uh, ik was een technisch uh, coureur, heb ik gewoon dingen geleerd uh, met er ervaring en alles. En dus ik ken de pro problematiek. Van het geluid en uitlaten. Dus ik maak uitlaten voor motorfietsen en onder, uh, tegenwoordig ook auto's. En ik uh, doe ook tuning van motoren. Dus dat telefoontje, dat was een gevalletje paniek in de tent. Er moet snel iets geregeld worden, minder decibellen. Dat ken ik. U heeft er denk ik lekker druk gehad hè, de afgelopen dagen. Want dit ging niet om één auto, één uitlaat. Nee, het ging om 16 uh, auto's. En ik had de druk een halve dag. En een uurtje uh, s'avonds. En het was opgelost. U heeft in een halve dag de start van een raceklasse gered. Want anders was het keihard niet doorgegaan. Hè? Geluidsdagen, wetgeving onverbiddelijk. Dat weet ik, want dat ken ik uit de motorsport, ook motorfietsensport. Uh, want we rijden veel in assen, en daar staat een lijn uh, van provinciehuis naar uh, het circuit. En dat is een geluidslijntje. En als uh, dat lijntje naar provinciehuis komt met te veel geluid, dan wordt er gewoon uh, afgeblazen. Niet meer rijden. Dus ik wist uh, waar mensen mee te maken hadden. Kunt u het laten zien, wat u heeft gedaan? Ja, we hebben hier uh, een uh, uitlaat van zo'n uh, Formule Renault-auto. Achter de wielen steekt een pot. En die pot, dat is een uitlaatdemper. Die was uh, te luidruchtig. Die heb ik afgezaagd. en Heb ik een stille motorfiets. Carbondemper achter op maat gemaakt. Hij is meer dan twee keer zo stil... Als En daarom mogen ze er nu, nu wel uh, rijden. Het klinkt heel simpel. Ja, is het ook, als je maar goede spullen hebt. Nu wil ik hem natuurlijk nog wel even horen. Ja, een mooi zwaar geluidje. Dat, uh, moeten we moeten een autootje even buiten zetten, dan klinkt het mooier. Dat is niet zo'n enorme klus. Want het leuke van zo'n formulewagen is, hij is hartstikke licht. Die duw je met één hand naar achteren. Ja, kan hij een beetje, als je een beetje gas geeft, dan kun je het geluid horen. Een paar keer gas geven. Ja, ja. Ja, ja. En dat moet je nog eens bedenken dat die niet gedempt zou zijn. Dit was een paar dagen geleden dus dubbel zo luidruchtig. Twee keer zo luidruchtig. Ja, dan konden, konden wij hier niet staan zonder oordopen. Ik snap het wel. Dat de buren er wat van zeggen. <laughs> ja. ja, het is wel begrijpelijk. Want als je dit heel vaak doet op circuit als zandvoort, dus iedere, iedere week, dan gaat dat uh, natuurlijk irriteren. En oh. dat kan gewoon niet meer voor de rest van de wereld. Wille uitlaat uitlaatspecialist uit Genderingen... en redder dus van de eerste Formule Renault-race in Zandvoort. Belangstelling voor de Pinkster Races viel trouwens wat tegen. Het aantal toeschouwers bleef steek op 8.500. Het zal iets met het weer te maken hebben gehad. Mayno Remmers die is in het brandwondencentrum in Beverwijk... bij een cursus voor Ira Aartsen, Hoort u zo. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Wie ontdekte Australië? Die vraag staat weer in de belangstelling... naar de fonds van een paar stokoude munten in het land. Die munten komen uit Kilwagen, dat is een sultanaat... vlakbij het Afrikaanse Tanzania, en zijn duizend jaar oud. De vraag is dan ook of de Nederlandse Willem Janszoon uit de geschiedenisboeken moet worden gestrapt... als de eerste westerling die voet zet op Australische bodem. Correspondent Robert Partier in Australië. Robert, ja, eerst maar eens over die munten. Wat zijn dat voor munten? Ja, ik weet dat er veel om te doen is. Maar als je ze ziet, dan geef je uh, er eigenlijk geen stuiver voor. Eh? Het uh, gaat om vijf koperen muntjes. Ze zijn vrij klein, uh, groenig uitgeslagen, met daarop wat Arabische tekens. Ik neem aan de naam uh, Kilwa in het Arabisch. Uh, ze werden gevonden in 1944 op een eilandje in het uiterste noorden van Australië... door een soldaat die op een afgelegen strand aan het vissen was. Hij nam die muntjes mee. Hij besteedde er verder totaal geen aandacht aan, was er niet in geïnteresseerd... Maar eh, 35 jaar later, in 1979, wilde hij er toch wel iets meer van weten... stuurde ze naar een museum en toen bleek dat die munten duizend jaar oud zijn. Nou, aangezien Australië pas veel later door de Westerlingen op de kaart werd gezet... Eh, moet de geschiedenis dus misschien worden herschreven. Ja, maar wacht eens even, moet dat echt? Want uh, wij waren het toch, die als eerste aan land gingen in Australië? Ja, dat heb je inderdaad correct. Uh, het waren natuurlijk de aboriginals die er al eeuwen woonden. Die waren er het eerst. Maar in uh, 1606 ging ene Willem Janszoon met zijn scheepje de Duifke voor Anker in Wipa, in het noorden van Australië weer. Hij uh, ging aan land. Hij maakte er een verslag van. Ook een officiële plattegrond uh, maakte hij. En hij is dus officieel de eerste westeling die Australië aandeed. Een Nederlander dus. Hmm. En zijn inmiddels alle geschiedenisboeken ingenomen? Nee hoor, voorlopig hoeft dat nog niet, want de soldaat die de munten vond, die ontdekte niet alleen die stokoude munten, maar op precies dezelfde plek ont ontdekte hij ook een aantal VOC-munten uit 1690. Ja, en de vraag is nu natuurlijk hoe al die munten op dat strand terecht zijn gekomen. Het is bekend dat er ook duizend jaar geleden al een handelsroute liep tussen Afrika en Indonesië. En dat het kan dus ook zijn dat er al contact was gelegd... lang voordat de Europeanen Australië ontdekten. Maar ja, die munten kunnen natuurlijk ook van een scheepsgevraag komen. En dan is het de vraag of het uh, uh, één schip is dat daar is gezonken... of dat het afkomstig is van meerdere schepen. Maar het kan dus ook gewoon van één verzameling afkomstig zijn. Hmm, wat, wat dat zal het vervolg nu zijn? Komt er extra onderzoek of... Ja, hoor, absoluut. Want de Australiërs willen natuurlijk best wel graag weten wat nou precies uh, uh, gebeurd is daar in dat stukje van hun land. Uh, onderzoekers gaan in juli naar de eilanden toe om een beter beeld te krijgen van de plek. Uh, ze hebben een kaart meegekregen van die soldaat die die munten heeft gevonden. Daar staat met een grote X op waar die munten uh, vandaan komen. Dat is een beetje een schat zoeken. <lacht> ja, kan he? maar, ja, maar het zal heus nog wel even duren hoor, voordat er meer duidelijkheid komt. En ondertussen komt uh, dit weekend Fred de Graaf naar Australië toe, de voorzitter van de Nederlandse Eerste Kamer. Hij gaat naar BIPA toe. Hij gaat er een monument onthullen om de aankomst te herdenken van die Willem Janszoon in 1606. Want dat is dus nog steeds de eerste Westeling die Australië aandeed. Even gaan we een beeld neerzetten, hè? <laughs> Ik, die Ik weet niet gaan. of we de er... Ik weet niet of het een beeld is, maar het is in ieder geval mooi dat het herdacht wordt. Oké. Okay. Correspondent Robert Portier vanuit Australië, dankjewel. Nou, we hebben de Marno Remmers in Beverwijk. Het Rode Kruis ziekenhuis daar, gespecialiseerd in brandwonden. Dat weet u natuurlijk. En er valt heel wat te leren, bijvoorbeeld voor arts- en verpleegkinder uit dat Marno. Ja, er komt... Nou, ik geloof dat het er drie zijn, hè? Drie artsen of... En met verpleegkundigen? Um, nee, het zijn uh, drie artsen, ja wel drie artsen, waarvan twee chirurgen, één plaschirurg en een algemeen chirurg. En um, ook een soort teammanager. Ook, ook arts, maar teammanager. Hoe komt Bagdad in Beverwijk terecht? Zat ik meteen te denken. Want dat er problemen zijn in Bagdad is al onbekend. We hebben dan net nog een fragment laten horen gisteren daar weer een soort autobom afgegaan. Is, de ellende is daar nog lang niet voorbij. Maar ja, hoe komen hoe komen die mensen dan hier terecht? Uh, ja, het is raar hoe uh, zo'n balletje dan uh, rollen kan. Denk ik. Kijk, um, wat ik gemerkt heb is dat in uh, nou, eigenlijk wel van Shanghai tot Sydney. Tot uh, Seattle uh, kent men wel ontwikkelingen uit Beverwijk. Dus bepaalde, bepaalde transplantatietechniek bijvoorbeeld ontwikkeld een bepaalde vorm van kunsthuid, en die wordt uh, internationaal veel gebruikt. Uh, dus ik, ik denk dat de naambekendheid van Beverwijk uh, groot is, uh, en ik denk dat dat ook mee bepaald heeft, zeg maar dat. Wat ik ben in eerste instantie benaderd om daar naartoe te gaan. En nou ja, goed vanwege de omstandigheden heb ik helaas toch. Uh, Het is te gevaarlijk daar. Nou ja, alles gewikt en gewogen hebbende uh, en de druk die ook hier op werd uitgenoefend om, om hier te blijven, uh, ja, heeft dat zeker meegespeeld, dat, dat risico, absoluut. Dit is Paul van Zuilen, trouwens, nog even introduceren. U werkt hier in het brandwondencentrum in Beverwijk. U bent zelf plastisch chirurg eigenlijk. Maar je hebt met heel veel andere expertise's te maken, hoor ik net uh, al. Daar gaan we het zo over hebben. Inderdaad, je zou denken ja, dat u daar naartoe gaat om te kijken... wat daar de omstandigheden zijn. Maar dat is dus echt vanwege de risico's dat u dat niet doet. Nou, ik heb nu, en, en nogmaals, alle uh, begrip voor de ira die hebben me fantastisch geholpen, maar... Er waren ook mensen hier die, die op dat moment nog aan mij trokken van... weet je, ga eerst even beter alles... zeg maar goed de kat uit de boom uh, kijken voordat we uh, daar naartoe gaan. En dan is de vraag, moet ik alleen gaan? Want moeten we inderdaad dan niet met een team gaan? Hè? Want het, het is meer dan alleen een uh, trucje doen. Uh, ze komen hier ook niet. ja Ik kan wel een trucje laten zien, maar daar gaat het niet om in de brandwondenzorg zorg. Nee, het gaat eigenlijk om alles wat er omheen komt. Kijk, en dat kunt u hier laten zien. Dus dat is het eigenlijk... Um... Zijn ze al, ja, wanneer zijn ze aangekomen? Um, nou, ik weet, uh, zondag. Zijn ze bij een uh, naar Ira Ira Irakese kennis, zijn ze dan, uh, zijn ze dan gehuisvest en komen ze, ja, zijn ze op dit ogenblik waarschijnlijk deze kant op. Ja, hoe gaat u dat doen met de taal? Uh, nou, er is iemand die uh, kan uh, uh, vertalen. En we hebben een, uh, een arts hier die uh, ook uh, kan bijschieten als het nodig is... die ook Irakese achtergrond heeft. Ah, handig. Ja, <laughs> dat gebeurt wel eens. <laughs> ja. Ja, Het is een heel programma, het duurt een paar dagen. Hè? Ja, bezoekers een paar dagen. En we willen er optimaal gebruik van maken... dat ze een indruk krijgen van de Nederlandse brandwondenzorg. Ik denk wat ook uniek is, is dat wij een brandwondenstichting hebben... die heel veel goede dingen doet. Oh, dan gaan ze ook langs, de brandwondenstichting. Ja, het, het mooie is, we moeten zo eerst uh, moeten de kweken afgenomen worden... want ze mogen niet zomaar verder het ziekenhuis in. De kweken afgenomen? Ja, er moeten eerst, uh, moet eerst bepaalde tests gedaan worden. Um, heel ironisch, maar, maar als blijkt dat ze bepaalde dragen zijn... Van bepaalde bacteriën, ja, dan kunnen we niet de rest van het programma voor ze hier uh, verzorgen. Dan gaan we nog even goed uh, alles met ze mededelen. Maar dan kunnen ze er aan niet op. Eerst door de screening heen, en dan de rest van het programma. Om um, acht uur tegen acht uur worden ze verwacht. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Oei, gaat dat wel lekker daar bij uh, Zaandam? Nou, ja, de, de stop is eruit, zullen we maar okay. zeggen. De rijstrook is weer open, dus uh, er moet wat lucht gaan komen. Maar ja, die files behoorlijk gegroeid, hoor, van, uh, van Hoorn naar Zaandam. Tussen afrit Averhoorn tot aan Zaandam, 17 kilometer. Voor de rest, ja, uh, wat al meer en langere files... Uh, heeft te maken met uh, de regen die voor een groot deel van Nederland uh, valt. De meeste drukte eigenlijk bij Rotterdam. En, Verwacht je verder nog ja, vanochtend? Ja, het blijft nee, regenen. Hè? Ja, het blijft regenen en meestal de eerste werkdag na een lang weekend is wat drukker. Dus ik denk dat we makkelijk uitkomen op 200 kilometer. Oké, okay, tot later. Het NOS Radio 1 journaal. De bedenker van dit wereldberoemde orgelloopje is overleden. Ray Manzarek componeerde dit intro van Light like My Fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar.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 we nu genoeg? Ja, blijkbaar wel. De Doors, in ieder geval Ray Manzarek. Dat loopje hoorde u aan het eind ook nog even. De toetsenist en medeoprichter van De Doors is overleden. Hij is 74 geworden. We gaan het over schaatsen hebben. De liefhebbers weten, de schaatsstempel van Nederland... die staat natuurlijk in Heerenveen. Maar gisteren werd duidelijk dat de schaatsbond en ook NOC NSF... kiezen voor een nieuwe tempel aan de snelweg bij Almere. Dat betekent natuurlijk het verdriet van Friesland... In dit rode gedeelte is een oude tielaf zoals we dat nu zien. En uh, wat we eigenlijk willen is dat we uh, dit stadion omgaan bouwen tot een nieuwe generatie keurslijnbanen. Ja, dat heb er net door dat iedereen in tielaf uh, niet meer op de stoeltjes zit, maar iedereen staat. En was echt zo'n race waarin alles wat je wil dat dat lukt. En nou, dat is echt, uh, echt genieten. Kijk op, het publiek, iedereen staat. Ja, dan is het mooier om in Tialf te mogen rijden. Op 14 oktober 1967 opende Prinses Christina de derde 400-meter-baan van Nederland. Oorspronkelijk was Tialf een openlucht schaatsbaan. In 1986 kreeg het ijsstadion een dak. Met als resultaat dat in het seizoen 86-87 tien belangrijke wereldrecords werden gereden. Nu is Tialf te klein en is aan vernieuwing toe. Het is toch wel een voltier af en dan denk je nou ja, goed, dan zet ik alles maar bij drie, maar ik ben er gewoon echt van een het Ik wak voor de Friese economie. Ja, het levert elke keer natuurlijk een grote op, een grote bekendheid van Jereven uh, en van Friesland en dat ben we ook nou, uh, nou gewoon kwijt. Ja. Herenveen. En trouwens, Soetemeer, de andere kandidaat voor een nieuwe ijsbaan, hebben nog een week om tegen de beslissing in beroep te gaan. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Nieuws over de fonds van de lichamen van de broertjes. Ruben en Julian uit Zeist neemt de hele voorpagina van de Telegraaf in beslag. Verdriet en vragen kopte de krant boven een foto van de halve pagina. waarop een portret van de jongens te zien is omgeven door kaarsen. Die kaarsen komen ook terug op de voorpagina's van de andere kranten. Voor Pagia van Trouw plaatst een vrouw twee kaarsjes bij de school van de jongens uit Zeist. En op het AD is te zien hoe drie meisjes een kaars aansteken in de kerk van Koten. Volksgerand vraagt zich af waar zoveel publiek rouwbeklag rond de dood van de broers vandaan komt. En denkt dat het iets te maken heeft met de zoektocht naar rituelen in een seculiere samenleving. Vroeger werden verhalen over goed en kwaad in de kerk verteld. Nu in de media. Dan ander nieuws in andere media. Internationaal Herald Tribune meldt dat de tornado die over Oklahoma geraast is... hele buurten heeft weggeslagen. Er wordt momenteel vooral nog gezocht naar basisschoolkinderen... die les hadden op het moment dat de tornado passeerde. Bessel de Jong hoorde u daar net ook al over. Zeker twintig kinderen bevinden zich onder de doden. Die zaten dus in die school, die kinderen. En CNN meldt inmiddels dat er tenminste 90 doden zijn gevallen. Op de website van CNN reageert een moeder geëmotioneerd... Haar kind heeft de storm overleefd, maar ze vraagt zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren... en hoe ze haar kinderen moet vertellen wat er gebeurd is. Want in één moment is alles verdwenen. De school, de buurt en de vriendjes. En Trouw meldt dat in 2014 de grootste campagne ooit voor energiebesparing wordt gelanceerd. Onder de naam Een Vliegende Start willen de milieubeweging, overheid en de energiesector... meer draagvlak creëren voor duurzame energie. En in 2050 moeten dan alle gebouwen in Nederland energie-neutraal zijn. Er wordt trouwens zo dadelijk bijgepraat in het NOS-journaal... over de tornado en de vele slachtoffers die zijn gevallen. En later ook nog eventjes uh, wordt u onze correspondent Wessel de Jong.